Zes uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedenavond. Grote stroomstoring in Enschede. Partijen pleiten voor Europese zwarte lijst voor artsen. En meer vuurwerkslachtoffers tijdens oud en nieuw. Het weer, grotendeels bewolkt en hier en daar kan nog wat motregen vallen. Morgen opnieuw bewolkt met lokaal wat motregen. De middagtemperatuur ligt rond een graad of negen. De dagen daarna houdt het overwegend bewolkte weer aan en wordt het iets minder zacht. In Enschede zitten sinds halverwege de middag meer dan 20.000 huishoudens zonder stroom. De stroomuitval is ontstaan door een brand in een transformatorhuis. Verslaggever Rien Kamer is in Enschede. Hoe is de situatie daar nu? Nou, ik hoor zojuist dat de eerste 1.700 aansluitingen inmiddels weer, weer stroom hebben van die 22.000 in Nexus is ongetwijfeld bezig om omleidingen aan te leggen om te kijken of ze toch weer de stroom kunnen aansluiten. Hier bij het transformatorhuisje is de brandweer bezig om de slangen op te rollen. Inmiddels is de brand uit. Er was dus brand in dat, in dat huisje na twee explosies, heb ik begrepen, van de buurwoners die hier met een biertje uh, naar staan te kijken. Um, de brand is uit, maar er zit nog veel rook in. Dus de brand is nu bezig om de zaak veilig te maken, zoals ze dat zeggen. De rook eruit te blazen. En dan kunnen de mensen van de van de netbeheerder, gaan kijken hoe groot de schade is. En wat de oorzaak ook is van die twee explosies, die zijn gehoord ja. in ieder geval. Ja. Ja. En hoe lang gaat dat dan nog duren? Dat is natuurlijk nog onbekend, want het is nog onduidelijk hoe groot de schade is. Ik zei net al dat ze ongetwijfeld proberen via omleidingen ...de mensen weer stroom te geven. Op weg hiertoe zag ik heel veel huizen waar kaarsjes uiteraard werden aangestoken. En er waren berichten van mensen die vast zaten in de lift. De stoplichten, dat heb ik zelf ook gemerkt, die werken niet in dit deel van Enschede. Het noordoosten van Enschede, Glanerbrug, is ook getroffen. De mensen hebben daar ook geen stroom. Dus het, het levert natuurlijk wel overlast op. En hoe lang dat nog gaat duren, ja, dat kan ik echt niet zeggen. Verslaggever Rien Kamer vanuit Enschede. De zaak van neuroloog Janssen Steur heeft ook in Brussel geleid tot reacties. Ook daar vragen Europarlementariërs zich af hoe het kan dat een neuroloog verder kon werken in Duitsland... terwijl hij dat in Nederland niet meer mag. CDA en D66 willen dat er zo snel mogelijk een Europese zwarte lijst komt voor artsen. In Brussel correspondent Joris van Poppel. Wat de deze partijen precies, Joris? Een Europese zwarte lijst voor doktoren die hun vergunning kwijt zijn. Een Europees beroepsverbod dus eigenlijk. Kijk, een dokter kan in ieder Europees land gaan werken. Dat is een recht in Europa. Maar als hij ergens in een land wordt geschorst omdat hij een grote fout heeft gemaakt... dan wordt die informatie niet gedeeld met andere Europese landen. En dat is een probleem. En een Europese zwarte lijst, een beroepsverbod voor medici voor zulke medici, uh, dat zou daar een oplossing voor bieden, vinden Europarlementariërs. Nou zal Janssen-Steur niet de eerste zijn, uh, de eerste arts die dit doet. Uh, hoe, hoe zijn deze initiatieven, hoe nieuw zijn deze initiatieven van die partijen dan? Nou, er zijn vandaag natuurlijk weer opnieuw vragen gesteld... naar die nieuwe zaak die nu in Nederland speelt. Maar het komt veel vaker voor natuurlijk. Uh, artsen, Onbevoegde artsen die over de grens gaan om toch nog te proberen hun beroep uit te oefenen. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet mag in hun, in hun thuisland. Uh, hoeveel gevallen er zijn... Dat is onbekend, maar het zijn er wel veel. Er ligt al een jaar hier een wetsvoorstel op tafel. Er wordt druk over vergaderd. Vorige maand nog in het Europees Parlement. Juridisch is het allemaal heel ingewikkeld. Waar ze het wel allemaal al over eens zijn, is dat er een meldingsplicht moet komen. Dus als een arts geschorst wordt in een bepaald land, dat dat, dat dat land dat dan aan alle andere Europese landen moet melden. En verwacht jij dus dat het gaat lukken? In ieder geval wat, wat nu dat er zo'n zwarte lijst komt? Nou ja, zo'n meldingsplicht, dat zal er wel komen. Daar is een grote meerderheid voor, maar een echte zwarte lijst met een beroepsverbod, dat is er uh, nog niet. Dat ligt juridisch allemaal heel ingewikkeld, want ieder land heeft zijn eigen vergunningssysteem, zijn eigen eisen aan de artsen, zijn eigen beroepskwalificaties. Dat zal waarschijnlijk niet lukken, maar ik hoorde hier vanmiddag dat er wellicht binnen anderhalf jaar een Europese meldingsplicht zou moeten zijn. Correspondent Joris van Poppel. Gaan we nog even over verder. Het ziekenhuis, namelijk in het Duitse Helbron... kwam vanmiddag namelijk met zijn verklaring. En daarin werd bekendgemaakt dat Janssen Steur gisteren is ontslagen. Correspondent Tim de Wit legt uit hoe de neuroloog in Duitsland toch kon doorgaan met zijn werk. Hij is in Helbron binnengekomen via een bemiddelingsbureau... op basis van een Duitse werkvergunning uit 2006. En die komt dus nog uit de tijd dat hij nauwelijks in opspraak was...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 De auto-industrie is blij met het plan van staatssecretaris Wekers... om de fiscale bijtelling voor lease-auto's aan te passen. Volgens de rijvereniging draagt het bij aan een bijtellingsregime dat eerlijker is. Nu betaalt iedereen die met een auto van de zaak meer dan 500 privé-kilometers rijdt... evenveel bijtelling, ongeacht hoe ver hij dat aantal overschrijdt. Wekers noemde dat systeem vanmiddag op de tros Radio onrechtvaardig. Hij wil de bijtelling in stapjes laten oplopen... zodat mensen die veel privé-kilometers maken meer gaan betalen dan anderen.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 Gaat ze. na de eerste dag bij de Nederlandse kampioenschappen sprint gaat Miso Mulder aan de leiding bij de Mannen. Hij won de 500 meter en eindigde op de 1000 als derde. In het klassement heeft hij een kleine voorsprong op ploegenoot Hein Otterspeer. Maar dat is volgens Mulder geen grote verrassing. Ja, dat klopt. Hein en ik rijden in de World Cup ook al hele goede klassementen. Dus daarmee hebben we wel laten zien dat we, dat we constant kunnen zijn. En, maar het is altijd wel weer spannend, hoor. En, uh, en vandaag wou ik gewoon echt heel goed, heel scherp erbij staan... En, ja, nu, uh, nu sta ik gewoon heel goed voor, met oog op WK, maar ja, we moeten ook verder kijken dan dat. En, uh, we gaan er morgen eerst maar eens een goede 500 rijden. Ik bekijk het echt afstand voor afstand. En in het tussenklassement staat wereldkampioen Stefan Groothuis derde en Mark Duitert vierde. Dan de vrouwen, Marit Leenstra gaat er naar twee afstanden aan de leiding. Ze sloeg toe op de 1000 meter, die werd gewonnen door Irene Wüst. Maar Leenstra was vooral goed te spreken over haar 500 meter. Een vierde plaats was een prestatie waar vooraf hard aan was gewerkt. Ja, daar zijn we eigenlijk het hele seizoen uh, wel veel mee bezig geweest. En de start die liep steeds nog niet helemaal uh, goed. Maar uh, ja, tijdens het laatste trainingskamp uh, ja, hebben we extra naar de video gekeken. En uh, ja, wat moet ik nou anders doen en hoe doen andere sprinters het. Uh, volgens mij uh, ging het tatoen nu wel beter. Uh, zeg maar echt op de eerste 50 meter. En uh, nou, ik hoop het morgen uh, nog te herhalen. Leenstraat dus aan de leiding voor Margot Boer die de openingsafstand won. Irene Wust staat derde en Thijsje Oenema vierde. Grote verliezer is Annette Gerritsen die halverwege het toernooi de negende plaats bezet. Feyenoord heeft definitief Graziano Pelle overgenomen van Parma. De Italiaanse spits werd tot nog toe gehuurd... maar heeft nu een contract getekend tot medio 2017. Trainer Ronald Koeman legt uit waarom Pelle zo goed gedijt bij de Rotterdamse club. Het is natuurlijk altijd het feit dat uh, als spelers gewaardeerd worden... Uh, door het publiek, uh, door de medespelers, door de trainer, door wie dan ook binnen de club... Ja, dan, dan hebben spelers altijd oren naar om, om te blijven. Je moet niet vergeten dat Graciano natuurlijk waar hij gespeeld heeft... die echte waardering nooit heeft gehad. Omdat hij niet altijd speelde, omdat hij... Uh ook in vele ogen van de mensen, niet het rendement had. En dat heeft hij nu beide bij, bij Feyenoord. En daar krijgt hij uh, zoveel waardering voor. En uh, nou ja, dan is het een stuk makkelijker praten om dit soort spelers te houden. En ook de fans zijn uiteraard blij met de nieuwe aanwinst. Een oefenwedstrijd tegen AGOVV in de Kuip werd vanmiddag bezocht... door ruim 35.000 toeschouwers die overigens niet echt werden verwend. De wedstrijd eindigde in een 0-0 gelijkspel. In Haarlem hebben de oud-internationals... de traditionele nieuwjaarswedstrijd tegen de koninklijke H. FC met 4-3 verloren. Beslissende doelpunt kwam op naam van Ajax-trainer Frank de Boer... die de bal in eigen doel werkte. Vorige keer dat de amateurs uit Haarlem wonnen was in 2008. En het was de tachtigste keer dat het duel werd georganiseerd. Verkeersinformatie. In Den Haag bij de ANWB, René Passet. Waar staat het vast, René? Het stond vast bij Amersfoort door een ongeluk op de A28. Maar die file is nu zo goed als opgelost. Maar er zijn nog wel problemen in Zuid-Limburg, Mark. Want daar is de A2 dicht vanuit België naar Maastricht. Er is een ongeluk gebeurd tussen Eisten en Gronsveld. Dankjewel, René. Nog een keer de hoofdpunten. In Enschede is een grote stroomstoring na een brand in een transformatorhuis. Meer dan 20.000 huishoudens zitten sinds half vier vanmiddag zonder elektriciteit. D66 en het CDA in het Europarlement pleiten, naar aanleiding van de zaak Jansen Steur, voor een Europese zwarte lijst voor artsen. En bij de afgelopen jaarwisseling zijn 10% meer mensen behandeld voor vuurwerkletsel. Dit is Radio 1. MTR. De avond van 2033. by the Beam Landing Party. All hands. Marcia Welman en Pieter van der Wielen. Welkom en goedenavond. Normaal gesproken is op dit uur Pavlov van de NTR te horen, maar vanavond gaat het even helemaal anders. De NTR is er tot 11 uur met een speciale uitzending op Radio 1, de avond van 2033. De hele avond kijken we ver vooruit. Vrij denken over de toekomst is namelijk nodig want waar is het futurisme gebleven? In oude science-fiction films spatten de raketrugzakken... vliegende auto's en teletransportmachines van het scherm. Nu schetsen films vaak een desolate toekomst... waarin de mens is weggevaagd door een gemeen virus dat we zelf hebben gecreëerd... of waarin de samenleving is overgenomen door vijandige buitenaardse wezens. Hebben we geen vertrouwen meer in de toekomst? Vanavond geven we alle ruimte aan toekomstdenkers en futurologen... met slimme groene plannen, bouwtekeningen voor helpende robots... of ideeën over radicaal andere manieren van samenleven. Over een uur pitchen uitvinders en kunstenaars hun plannen voor de toekomst... en een deskundig forum zal deze plannen beoordelen. Maar ook cabaretier Vincent Bijlo is vanavond te gast. En hij geeft zijn visie op de toekomst. Vincent Bijlo. Het is vandaag 5 januari 2033. Ik heb hier het Volkstelegraaf Trouw Dagblad van vandaag. We hebben nog maar één krant. Die verschijnt overigens wel vijf keer per dag... Niet meer op papier. Er is een uh, Europees papierverbod afgekondigd drie jaar geleden. Er wordt een uitzondering gemaakt uh, voor musea. En als je kan aantonen dat je bibliofiel bent... dan mag je op doktersadvies nog papier hebben. Wc-papier is ook afgeschaft. Dat is afgeschaft door de kontlezer in combinatie met de waterstraal. Alles is halal. Halal is het nieuwe duurzaam. Het Volkstelegraaf trouw dagblad van vanavond... dat verschijnt uitsluit uitsluitend nog op lensformaat. Niemand is er meer die geen schermlenzen draagt. We hadden vroeger dat primitieve gedoe met al die doosjes. Je had iPods, iPads, uh, iPhones, smartphones, tablets... ...Androids, Blackberries. Uh, twee keer per jaar moest je een nieuwe en exclusieve... anders hoorde je er niet bij. En dan kon je ook nog mee bellen met die dingen. Dan, dan, ging, dan hiel je hem bij je oor en dan ging er iemand in praten. Nou, werkelijk, dat was wat ze. Je moest die dingen allemaal opladen, apart. Dus je zat met heel veel verschillende stekkertjes. Het was alsof je het hele jaar aan het kampen peren was. Het, nu gaat het gewoon via je kies. Het ding zit in je kies ingebouwd. En via je kaakbeen wordt het geluid naar je oor getransformeerd. Het microfoontje zit hier... in mijn wang geïnjecteerd. En via bluetooth... is dat dan met mijn kies verbonden. Het is... Um, um, het, het is heel makkelijk. Als ik bijvoorbeeld de naam van mijn vrouw roep... Ja, ja, ja, ja. Ik heb nog steeds dezelfde vrouw. Op 28 juni van 2033 hebben wij 45 jaar verkering, dames en heren. Als ik haar naam roep, dan, dan, dan verbindt mijn kies, kies, mijn kies, kies, kies dan zelf het nummer. En um, dan kunnen we praten en ophangen kunnen we gewoon door de kiezen op elkaar te doen. Het ding wordt opgeladen via warmte in je mond. 5 januari 2033, wat staat er in de krant? Er staat een heel groot stuk in over een omstreden plan van het kabinet Rutte 13. Dat is een minderheidskabinet bestaande uit VVD en SGP... gedoogd door de PvdA 70+, plus, dat is het vroegere 50+, plus, D11, het vroegere D66. Het CDA bestaat helaas niet meer in 2033, althans hier niet meer. De partijleiding zit op Mars. Plan van Rutte 13, plan dat behelst het ophogen van de AOW-leeftijd. Die is nu 74 en volgend jaar willen ze die naar 85 ophogen. Er is een hoop commotie over ontstaan, want de oppositie vindt het niet ver genoeg aan. Die willen 90. Dus kijk, wat staat er allemaal nog meer in de krant? Badahari gearresteerd. Nou, dat is geen nieuws. Dat gebeurde 20 jaar geleden ook al om de haverklap. Um, meer dierenvlees voor kerstbarbecues verkocht vorig jaar... Er ja, is een nieuwe traditie. Normaal eten wij natuurlijk altijd kweekvlees. Maar heel af en toe met kerst mogen wij dierenvlees. Wat staat er nog meer? Printer print flat in plaats van bungalow. Ja, dat was in Wolfhezen. Daar heeft de huizer, heeft daar een fout gemaakt. Die is waarschijnlijk verkeerd uitgestuurd. En in Wolfheze aangestuurd. En in Wolfhezen staat nu een flat van 18 hoog. Dat is laatst met een organenprinter ook gebeurd. Dat is, ja, laatst is er een lever uitgeprint door een printer. Nou, daar kan de hele jaaromzet van gal en gal in. En vanavond is er een themaavond. Hoe zal Nederland eruit zien in 2052? Daar gaan ze voorspellingen over doen. Nou, daar klopt natuurlijk helemaal geen reet van. Maar ik ga wel luisteren. Je mag klappen hoor, zeker. Je nog een keertje. Um, ik ga ondertussen eventjes naar, uh, naar iets. want um, naast allerlei toekomstvoorspellingen deze avond, uh, um, uh, wordt de avond ook omlijst door muziek. Iets. jij bent de eerste. Jij gaat uh, dit uur twee nummers voor ons spelen. Um, waar ga je mee beginnen? Uh, het liedje heet Time. Eigenlijk wel heel toepasselijk. Nou, hij het zegt. Nou, we hebben geen tijd te verliezen, dus ik zou zeggen, um, zet hem op. Ja. To touch your face again And the world, the world Starts to stop for a minute A feeling that I never had before Let me just float, float And the time it would stop passing us by. But let me just float, just float on love, on love, and disappear. In time, in time, let me just go Close my eyes, my eyes. Tussen is aan tafel hier de presentatietafel aangeschoven het forum dat uh, zal worden geleid door Pieter van de Wielen. Pieter, um, voordat jij gaat beginnen wil ik graag nog even zeggen tegen de luisteraar dat deze hele avond, de avond van 2033 ook te volgen is uh, via de webcam op de radio.nl website. Ja, 2033. Het wordt hartstikke leuk. Het wordt ontzettend spannend. Als het aan de mensen hier aan tafel ligt, moeten we nog maar zien natuurlijk. Misschien bestaat er wel geen vooruitgang. Wordt het achteruitgang? Wordt het een soort middeleeuwen? Maar voor vanavond gaan we er gewoon vanuit dat vooruitgang wel bestaat. En dat het allemaal ontzettend leuk wordt. Nou, 2033 wonen we op Mars. Dat kunnen we straks horen. Althans, we kunnen op Mars wonen. Um we worden bijgestaan door sidekick-robots... die ons de hele dag bijstaan voor hand- en spandiensten. En in de woestijn kun je gewoon verkoeling zoeken bij een uh, gletsjer. Waarom ook niet? Laten we daar maar meteen mee beginnen. Ab Verheggen, kunstenaar en, uh, en denker en uh, ambassadeur van uh, UNESCO. Ook een, he een heleboel dingen. Is dat echt een serieus plan, uh, een, een gletsjer in de woestijn? Ja, wel, uh, wel degelijk... Uh... Het idee is ontstaan in de uh, aanleiding van een project in uh, Groenland. Daar, uh, daar hebben we meerdere jaren uh, gefilmd. En uh, uiteindelijk twee hele grote sculpturen op een ijsberg weg laten drijven. Om te laten zien dat de natuur de baas is. En niet de mens. Maar goed, we keken daar naar die gletsjers en we zeiden ze smelten. Uh, kan daar, kunnen we daar iets mee doen? Toen denk ik... Nou, Misschien is het wel interessant om een keer een gletsjer te bouwen... op een uh, ander stuk van de wereld. En uh, ja, wat is extremer dan dat uh, in een woestijn te doen? Ik uh, ben met het idee naar uh, Kofeli gestapt in uh, Zoetermeer. En uh, veel gepraat met uh, Frank van der Heijden, directeur. En zeg, zegt, weet je wat, we gaan het gewoon testen. En we hebben alle ideeën, die hebben we samengepakt. En we hebben uh, dus in een grote hal hebben een, een testlocatie gebouwd die de, het klimaat kopieert uit extreme woestijngebieden. En, uh, en het werkt. Maar wacht even. Koopvallieden, daar, daar werken ingenieurs, toch? Dat, dat is Klopt, een soort ja. uh, bureau van wijze, verstandige mannen... die met nuttige dingen bezig zijn. En, en dan kom jij daar binnen als kunstenaar en zegt... hé, hey, hallo jongens, ja, mag ik een afspraak? Oké, okay, kom maar een keer langs. En dan kom je langs en dan krijg je een kopje koffie... hang je een jas op en dan ze, oké, okay, wat kom je doen? En dan zeg jij: nou, ik wil een gletsjer bouwen in de woestijn. Hoe, hoe zagen hun gezichten eruit toen? Uh, vreemd. Ja, <laughs> <laughs> dat kan ik wel iets... Ja. Nou, maar kijk, je hebt ze kennelijk toch, toch over de streep beter te trekken. Ja, kijk, het, uh, het idee klinkt vreemd. Maar uh, daarbovenop bovenop komt trouwens nog... dat hij helemaal zelfvoorzienend is. Dus het water halen uit de lucht en de energie halen van de zon. Dus je zet hem neer en hij doet het. En voor die mensen, die uh, zijn gespecialiseerd in koeling... bij uh, de afdeling refrigeration... en... Daar is, op het moment dat je dat vertelt, natuurlijk eerst... Kijk, zelfs nu wordt er nog gelachen, Maar als we er op een, een, een andere manier naar kijken, naar dit project... Euh, dan wordt het wel duidelijk dat het kan. Dus er zijn oplossingen. Dus dan maak je een koelingssysteem dat uh, geheel zelfvoorzienend is... omdat het op zonne-energie werkt en daarmee maak je dus iets bevrorens. Nou, je je zou, zou het zo uit. kunnen voorstellen. Het is een... Uh, uh, momenteel heeft het ontwerp van een blad... de bovenkant is helemaal bedekt met zonnepanelen. De alle energie die daaruit uh, uh, komt, dus uit dat zonneverhaal... dat gebruiken we om de onderkant van het blad extreem af te koelen. De luchtvochtigheid in die woestijnen die is relatief laag... maar absoluut is er meer dan genoeg water. Misschien wel hetzelfde zo niet meer dan hier... Dat water condenseert tegen dat oppervlakte aan en heb je ijs. En dat is eigenlijk het hele principe waar we over praten. En nu maak ik bijna dezelfde uh, fout als die ingenieurs. Want ik ga meteen denken: oh, is dat technisch haalbaar? Kunnen we dat doen? Zonder eerst behoorlijk de vraag te stellen: waarom zou je? Nou, kijk, dat is het. Uh, ik ben kunstenaar en uh, ik wil iets doen met, met, uh, met het klimaat. Het klimaat is altijd veranderd. En wij hebben onze cultuur ook altijd aan die veranderingen aan moeten passen. Nu is er een soort discussie gaande van naming, blaming, shaming. En ik zeg, we kunnen beter onze energie erin stoppen... om te kijken wat voor oplossingen dat we hebben. Zou het misschien mogelijk zijn dat een verandering... dat we ten positieve kunnen gaan gebruiken? En dat is mijn invalshoek. Ik zeg die, die heel duidelijk maken dat er een link is tussen klimaat en cultuur... En dan is op een creatieve manier, dus niet, een, niet direct en technisch... maar op een creatieve manier te bekijken... Uh, of, je dat, uh, uh, of je die discussie op een andere manier kan opstarten. En de dit keer, in ja, mijn geval, een positieve discussie. Zou het ook nut kunnen hebben, een, een gletsjer in de woestijn? Want als er dan misschien een, een woestijnruiter aankomt... dat hij denkt, ik, ik pak een glaasje water uit de gletsjer... of ik zoek, zoek daar verkoeling, of heeft het een toepassing... Uh, nou, de toepassing die is uh, puur en alleen uh, esthetisch. Uh, vanzelfsprekend komt er heel veel water uh, vanaf. Kijk, uh, wat, wat ook interessant is, dat is uh, technologisch gezien gebeurt er ontzettend veel. Wij zijn met extreme bezig. Dus het is een, op aarde misschien wel een van de meest extreme koelconversies, cool zoals dat heet. Wij moeten de temperatuur van plus 50 graden Celsius ombrengen naar een temperatuur of omzetten naar min 10. Uh, als je dan gaat kijken wat daar al allemaal uit is gekomen, dan kom je dus ook, dan ga je, moet je grenzen gaan verleggen. Je moet dat het tot uh, technisch uh, uh, uiterste gaan om oplossingen te zoeken voor je eigen problemen. En uh, daarin zijn we geslaagd. En uh, ja, als je dan gaat kijken van hoe kan je dat nog verder toepassen? Uh, maar wacht even, je zegt daarin zijn we uh, geslaagd. Wil je daarmee zeggen dat het project nagenoeg rond is... en dat die gletsje er dus, uh, zo goed als staat? Nou, we hebben hem dus getest in een binnenconditie. Nu de volgende stap is een test maken in een buitenconditie... en daarna kunnen we gaan bouwen. En dat gaat ook gebeuren? Nou ja, als het er mee ligt, uh, wel ja, ja. Maar is, is alles rond? Is er, is er geld? Is er koelapparatuur? Heb je toestemming van de plaatselijke autoriteiten? Nou, we zijn met uh, meerdere partijen in de Arabische wereld in gesprek. En ik denk dat uh, de maand januari voor ons heel belangrijk zal worden. Want dan hoor je of het, uh, of het echt doorgaat? Dan, uh, dan hebben we de meeste gesprekken gehad, ja. ja. We gaan er gewoon even vanuit dat het, dat het gebeurt. Maar um, dan staat daar die gletsjer. Dat is een symbool van een andere manier van denken, zeg jij? Een andere manier van omgaan? Nou, ik denk ook een teken van hoop. Een teken van hoop. Ja. Stel, stel dat die hoop um, inderdaad in, in, in, uh, een zaadje plant in aller uh, allerharten. Hoe ziet uh, de aarde er dan uit in 2033... als we volgens die nieuwe manier van denken gaan leven? Nou goed, ik heb daar ook met uh, meerdere mensen over gepraat... en uh, wat ik te horen krijg, bijvoorbeeld over, uh, over toepassing op dit geboet... bedenken ze aan uh, bijvoorbeeld de kassen die compleet zelfvoorzienend zijn. Uh, weet je, wat, je noem maar wat er is ergens een, uh, een, een enorm tekort aan drinkwater. Nou, dan uh, ga je die technologie ga je gebruiken niet om ijs te maken, zoals bij ons. Die ga je veranderen om drinkwater te maken... Want dit zijn de twee dingen die op dit moment al heel schaars aan het worden zijn... energie en water. Dit, dit is een mooie oplossing. Je maakt eigenlijk water zonder dat het al te veel energie kost. Ja, kijk, met dit project wil ik mensen inspireren. Dus ik denk niet zozeer na over toepassingen. En ik, ik geef meer de ruimte aan mensen zelf om toepassingen te verzinnen. Kijk, dat, er, dat dat ijs smelt en dat er water vanaf komt... ja, dat is vrij logisch... Dus dat kan ook iedereen zich voorstellen. En dat is ook zo leuk in dit project. Ik kreeg, eh, dagelijks kreeg ik ideeën via internet van... hoe zou het niet leuk zijn om het project op die en die manier te gaan gebruiken. Maar dat zijn dus toepassingen van anderen. Op het moment dat ik als kunstenaar... dat ik dat helemaal ga afkaarten of, of ga afdichten... van eh, tot hier, ik ga het gebruiken als drinkwater... Ja, dan, dan, dan, dan verliest het project heel veel waarde. En dat is net dat het aanzet om mensen creatief na te laten denken. Maar goed, je keek naar, je keek naar die gletsjers uh, op een heel ander deel van de wereld... en dit idee kwam eruit en, en anderen gaan het daadwerkelijk nog bouwen. Dat, dat is inspirerend. Als je, als je nou kijkt, want je hebt een originele manier van kijken... naar de wereld in 2033. Zie je dan vooral problemen of, of zie je dan uh, alleen maar oplossingen? Ik zie, ik zie voornamelijk oplossingen. Kijk, die... Uh, een verandering ervaren wij heel snel als een probleem. Elke verandering. En ik geloof erin dat, dat de mens altijd oplossingen kan vinden voor problemen. Dat hebben we in het verleden gedaan. Dat hebben we al duizenden jaren gedaan. En ik denk dat we dat nu ook kunnen. Ik heb bij die uh, Inuit uh, heb ik de, de wereld heel snel zien veranderen. En zij passen zich er ook heel snel aan aan. En ik denk, als we naar de toekomst kijken, dan eh, alles... Kijk, één ding is zeker, het klimaat gaat veranderen. Het verandert, maar het zal ook altijd blijven veranderen. Met menselijk vernuft is altijd in staat om oplossingen te vinden. Anders, anders hadden we hier überhaupt niet eens gezeten. Nou, komend uur gaan we heel veel oplossingen voor heel veel problemen uh, horen. Misschien uh, problemen waar we zelfs nog niet eens over hadden nagedacht. Afverheggen, voor dit moment dank je wel. Jij blijft uh, aan tafel zitten om straks uh, heel veel van die uh, oplossingen te beoordelen. En uh, we maken er ook nog een soort uh, wedstrijd van. Dat zo meteen. Ja, dan is het nu tijd voor uh, de jeugd. Want wanneer je het over de toekomst hebt, mag de jeugd natuurlijk niet ontbreken. Immers, de jeugd heeft de toekomst. Eh. Uh, waar moesten we naartoe? Nou zesde toch? Nee, nee, negende. Negende? Ja, negende, ja. Oké. Okay. Ja, twee in mijn skinny jeans. In mijn skinny jeans. In skinny, skinny jeans. Drie, vier, in, mijn... in mijn skinny jeans. In mijn skinny. Oh nee, dit gelooft niemand. Shit! Oh... Stil is? Wat? Nee, nee, nee, laat maar. Ik, ik dacht dat hij het weer deed. Wat moeten we nou doen? Ja, weet ik veel. Hey, druk eens even op die knop. Niks. Oh nee. Wat nou weer? Nou komen we te laat. Ah, uh, shit. Fuck man, ook nog eens dat. Wat? Mijn mobiel! Wat, wat die is Die ligt nog thuis aan de lader! Dude. Oké, oh. oké, okay, okay, wacht, ik bel hem maar even. Fuck. Wat? Ik heb nog maar 2% op mijn batterij. Wie ga je bellen? Um, mijn moeder. Wat ga je dan zeggen? Dat ik vast zitten in een lift. Goh, ja, je meent het. Hi, mam. Nou, ik zit hier met Aiden in een lift en die doet het niet meer. Ja, ja, ja. wacht, wacht. Voicemail. Zeg dan. Ja, mam, mam. hi met mij. Uh, ik bel even om te zeggen dat ik samen met Aidin uh, onderweg ben... naar die radioavond over de toekomst. Uh, weet je wel. Waarvoor we uh, geïnterviewd zouden worden. Zeg dan. Uh, um, ja, en uh, nu zitten we dus... Uh, in een lift, uh, op weg naar de zesde, maar... Uh... Geef hier. Maar die lift, die doet het dus niet meer. En de alarmknop doet het ook niet meer. En Boris heeft nog maar 2% op zijn batterij. Ja, bedrijf. en Arjen heeft zijn mobiel aan de, aan de oplader laten liggen. Dus mam, als je dit hoort... Doe iets! Ja, en uh, please dus. We zitten in de lift naar het radiocomplex... ergens tussen de vierde en de vijfde verdieping. En we moeten naar de negende? Nee, de zesde toch? De, hè? Ja, oké, okay, maak niet uit. Dit kost allemaal energie. Ik ga nu ophangen. Doei, mam. Dat ging lekker. En nu? Um, de politie bellen. Ja, ja dit is een noodsituatie, toch? Ja, ja, natuurlijk. Zeker weten. Oké, okay, um, 112. Nou, doe dan. Ja, ja, ja, ja rustig. Een, uh, een, 112. Ja. Oké, okay, wacht. Hij gaat over. Ja. ja, ja, hallo. Met Boris Visser. Ja, uh, we zitten vast in een lift en, eh... Uh, uh, wat nou? Opgehangen. Oh, nou, word, dat wordt dat word. dus wachten, hè, ja. Ja, er, er gebeurt vast wel iets. Denk je? Ja, er gebeurt altijd wel iets. Heb jij dit dan wel eens eerder meegemaakt? Nee, jij? <laughs> leuk, leuk, leuk dit. Nee. Wat? Maar voor zometeen. Praten over de toekomst. Pff, op de radio. Ja, nou één ding weet ik wel al. En dat is? Ja, dat je niet te veel moet verwachten van de toekomst. Daar uh, krijg je alleen maar teleurstellingen van. Dat waren Boris Visser en Aiden Mortas. En zoals u hoorde zijn ze op weg hier naartoe. Maar uh, gaat het niet helemaal goed? Misschien dat anders iemand even uh, kan kijken. Um, en dan komen we later wel weer bij ze terug. U luistert naar de avond van 2033. Toekomstdromen en futuristische ideeën. Tot 11 uur vanavond op Radio 1. MUZIEK Artemis Westenberg, welkom. U bent de voorzitter, directeur en medeoprichter van de Explore Mars Incorporated. Uw persoonlijke missie is mensen op Mars te zien lopen binnen 20 jaar. Dat klopt toch? Dat klopt, ja. En de, de, de slogans van, uh, van deze Incorporated zijn Making Humans a Multi-Planet Species en Making Mars a Household Home. Mooie slogans. Uh, 2033, waar woont u dan? Um, Welke planeet bedoel ik? Ja, ik denk nog steeds op aarde. Want ik bedoel, dan ben ik tegen die tijd toch wel... Uh, zodanig uh, op leeftijd, bejaard wil ik dan niet per se zeggen... maar op leeftijd, dat ik denk niet de meest geschikte persoon ben... om naar Mars zelf af te reizen. Dus u, u, uw eigen droom is eigenlijk al een beetje vervlogen dan? Nee hoor, ik vind het uh, prima om te zorgen dat anderen het uh, kunnen doen... om daar mee te werken. En als het zou kunnen, zou ik wel afreizen. Maar uh, ik zeg het, realistisch gezien uh, zal ik niet... Uh, de meest uh, logische keuze zijn. Maar u zou het wel willen, stel dat het zou kunnen, dat het vandaag zou kunnen... iemand zou u een enkele reis Mars aanbieden, dan zou u zeggen... nou, oké, okay, ik ben weg. Dan zou ik het waarschijnlijk doen, ja. Waarom? Nou, Omdat het me heel mooi lijkt om uh, op die planeet die ik heel mooi eruit vind zien... maar vooral ook de mogelijkheid om daar een uh, nieuwe maatschappij op te bouwen... met een groep mensen, om daar veel dingen te ontdekken en opnieuw te proberen... Uh, die uitdaging zou ik graag aangaan. Maar er is niet, niet heel veel te doen. Het heeft een, een redelijk fris, gematigd uh, klimaat. Uh, er wonen dan allemaal sympathieke mensen. Het wordt een beetje uh, het Denemarken van het universum, als ik het zo hoor. Nou, ik denk eerder dat het uh, heel druk zal zijn. Want het is natuurlijk een pioniers uh, uh, bestaan. Zeker de eerste tientallen jaren. En ik denk wat dat betreft dat het een heel vol en uh, bevredigend leven zal zijn. Is het al zover in 2033? Zijn er dan al mensen überhaupt geweest? Ik denk uh, dat uh, de kans dat er mensen in 2033 op Mars rondlopen... bijna 100 is... Dat is, dat, het, is, dat is veel. Dat is heel veel, want uh, de, het, het idee bij NASA, maar ook bij anderen... is dat dat toch wel een haalbare datum is om uh, mensen daarheen uh, te sturen. En dan hebben we het over uh, regeringsgeorganiseerde uh, missies. Die uh, zijn altijd wat conservatief in hun uh, schattingen. Uh, maar ik denk dat uh, als uh, private ondernemingen zoals bijvoorbeeld Mars One... maar ook anderen de kans krijgen dat het uh, wel eens al een stuk drukker kan zijn... dan die eerste zes mensen die in 32 dan op Mars zijn gezet. Hoe ver is het vliegen? Ja, het is 100 miljoen kilometer, maar dat zegt niet zo heel erg veel. Hangt van af het, hoe hard je gaat. Precies, en het is zo'n 6 à 8 uh, maanden reizen. Dat ligt er dan weer af aan op welk moment je van aarde vertrekt... ten opzichte van waar Mars dan uh, is in haar baan om de zon. Dus dan moet je 8 maanden zien door te brengen... In een ruimteschip. Dus je ja, moet genoeg capsule. eten aan boord hebben, genoeg drinken, je moet naar de wc kunnen. Mm -hmm. Daar moeten allemaal nog oplossingen voor gevonden worden. Nee, dat is op zich al. Uh, technologisch zou het nu al kunnen. Het gaat om de wil. Ik bedoel, geven we het geld uit aan het een of aan het ander? En een oorlog voeren is uh, tientallen keren duurder. Als, als het, dan zo'n een bemande missie naar Mars. Dat is zo simpel als het is. Ik ben ik helemaal met u eens. Als ik de keuze zou hebben van doen we nog een oorlog of, of doen we Mars... dan zou ik ook zeggen, nou oké, okay, we gaan naar Mars. Maar um, je, je moet daar naartoe. In wat voor omstandigheden, zoals, zoals u het nu zou voorzien... zou, zou, die, zou die vlucht plaatsvinden? Uh, waarschijnlijk in één of twee capsules met... Uh, het kan dus zijn in één capsule met zes mensen... die uh, zeer uh, goed getraind zullen zijn die behalve technisch goed onderlegd ook als wetenschapper uh, veel zullen kunnen... en die naar Mars zullen gaan. Niet uh, om daar een vlaggetje te planten en wat fotootjes te nemen... Maar om daar onderzoek te doen. Want de grote vraag is natuurlijk op dit moment nog steeds. Zijn wij alleen in het universum? En Mars is een planeet die een hele grote kans geeft. Dat die, die vraag kan beantwoorden in positieve zin. Dus dat we op Mars uh, overblijfselen van leven. Of misschien zelfs leven wat er nu is. En dan heb ik het over microben of kleinere... Uh, Levende wezens en niet om, om groene marsmannetjes of marsvrouwtjes. Maar dat gaat gebeuren. Daar ben ik, ben ik heilig van overtuigd dat we, dat we ergens in de komende twintig jaar erachter komen. Dat we echt bewijs vinden van ander leven in het universum. Dat, dat, dat lijkt me een gigantisch moment. Dat gaat natuurlijk zoveel veranderen in ons hele bewustzijn als wij erachter komen. dat er. u, u schudt al neven van. Het punt zit. is in 2004 werd er op Mars door drie verschillende teams... en die hadden niet met elkaar samengewerkt al geconstateerd... dat Mars methaanwolken had. En methaan is, uh, ja dat kun je op allerlei manieren verklaren... maar uh, drie manieren eigenlijk. De ene is een vulkaanuitbarsting. Nou, die was er niet net geweest. Uh, het kan zijn dat het uh, leven is. Dus methanogene bacteriën die het nu maken. Uh, dan wel uh, bacteriën die er vroeger zijn geweest... en methaanwolken die dan nu uit het ijs... Uh, uh, ontdooien en uh, komen. Maar ook dat laatste zou dan natuurlijk duiden op uh, leven. Maar zelfs het feit gewoon dat uh, de metaanwolken aangaven... dat Mars als planeet niet dood was, dat er dus uh, vulkanisme is... betekent dat de kans dat er leven is op Mars al zo ongelooflijk groot werd... dat de boekkeepers in Londen, die sloten hun kantoren... voor het wedden op leven op Mars. Want de kans dat ze moesten gaan uitbetalen werd hen iets te groot... En het was natuurlijk toch de bedoeling dat ze er wijzer van werden... van die weddenschappen die mensen afsluiten over... is er wel of niet leven op Mars? En er zijn sindsdien een paar keren ontdekkingen gedaan door de NASA op Mars... die erop duiden dat er wellicht op dit moment zelfs leven is. Maar u denkt niet maar, dat, dat een enorm effect heeft op ons hele bewustzijn... als we nee, niet langer alleen zijn? Nee. Nou, ik, ik, om de een of andere reden willen we het gewoon niet geloven... Uh, en, en willen we er niet aan? En dan denk ik totdat we uh, onder een microscoop uh, een microbe zien vriemelen op Mars. Waarvan we ook nog zeker weten dat die echt op Mars is opgepikt, dan onder die microscoop. Uh, zullen we dit uh, blijven uh, ja, ontkennen: van dat het echt ja, zo is? Ja, natuurlijk, want dan worden we minder belangrijk. Nog, nog even terug naar Mars. Want um, daar gaan we ook wonen, wat, uh, wat jullie betreft. Hoe moet dat eruit zien, zo'n kolonie op Mars? En vooral, hoe begin je zo'n kolonie? Als je met beperkte bagage landt op een andere planeet... hoe begin je daar een nieuwe samenleving? Het, het fijne van Mars is dat het een planeet is... waar de grondstoffen aanwezig zijn zoals we die hier op aarde ook hebben. Nou, aardgas, olie en steenkool waarschijnlijk niet... Maar alle andere dingen wel, en vooral ook heel veel water... dat betekent industriële processen zoals wij die kennen... en wij die gebruiken hier, kunnen daar ook gebruikt worden. We kunnen dus eigenlijk heel veel maken. Dus wat we mee zullen nemen, zullen juist apparaten zijn... en systemen die spullen voor ons kunnen maken daar op Mars. En als we makkelijk willen zijn... dan gaan de eerste mensen die gaan in lavagrotten wonen... die de lava die op Mars veel gestroomd heeft, hebben achtergelaten. Dat zijn van die luchtbellen in de lava... En uh, die kun je vrij makkelijk dan uh, luchtdicht maken. En in een grot wonen is redelijk comfortabel. Hè? Dat weten mensen ook die dat hier op aarde nog steeds doen. Uh, Temperatuur is uh, heel stabiel. Uh, ja, je hebt geen, uh, geen raam naar buiten, maar... Uh, nou. Daar kun je wellicht met schermen en dergelijke toch nog heel wat aan doen. U heeft er echt over nagedacht. Is er al een baby geboren op Mars in 2033, een echte Mars-baby? Geen idee, want uh, Mars gaat natuurlijk ook ons vertellen... of wij mensen als soort überhaupt wel geschikt zijn... om elders te leven dan op aarde Ja, we niet één, Ja, niet 1G-zwaartekracht, niet maar maar 38% daarvan. Uh, wat doet dat met ons leven? Uh, we denken... Uh, als je de medici denken dat het waarschijnlijk alleen maar makkelijker is. Voor ons hart en voor ons heel systeem. Maar misschien is dat niet zo. En misschien kunnen we daar dus wel niet leven. Of zelfs geen kinderen krijgen. Dat kan Vandaar ook. dus de slogan. Making humans a multi-planet species. Ik, ik wens jullie heel veel succes. En uh, veel plezier op uh, Mars. Mochten jullie eruit uh, komen. Artemis Westerberg, dank voor dit moment. Dank u. Ja, dan is het uh, inmiddels weer tijd voor muziek. Iet uh, zit klaar, die heeft de gitaar weer net weer gep uh, gepakt. En uh, het is misschien wel leuk om even te vertellen dat zij echt alles zelf doet. Ze neemt haar eigen muziek zelf op en draait ook haar eigen videoclips. En vanavond gaat ze ook helemaal zelf het nummer She zingen. Hier is Iet. She wants to walk away to walk walk away She tries to run away to run run away She wants to walk away to walk walk away She tries to run away to run, run away, she looks out of her window, watching the world passing by, she wants to spread her wings, but there's no wind for her to fly, and so many times before she knew she had the chance to show. That she's strong enough And brave enough But she gotta let it go Let it go She wants to hide her way hey, To hide, hide away. She needs to let Let it go. She wants to hide her way. Hey, to hide, hide her way. She needs to let it go. To let, let it go. En uh, dat zou ik graag ook wel thuis willen draaien. Dat kan, uh, alleen nog niet op dit moment. Op 27 januari presenteert iets haar tweede deel van het album... The Kitchen Recordings. En dat doet ze in Beurt in Rotterdam. Pieter Jonker, uh, hartelijk welkom. Hoogleraar Vision Based Robotics in Delft. U bent uh, uh, roboticus, u ontwerpt allerlei slimme robots en toepassingen daarvoor. Wat, wat heeft u vanavond allemaal weer, uh, weer meegenomen? Er liggen allerlei interessante apparaten hier op tafel. Wat is het? Oh ja... Dat heeft iets met robots te maken. Robots die moeten weten waar ze zijn, want anders kunnen ze niks. Als je niet weet waar je bent, dan weet je ook niet wat je daar te doen staat. Nou kan je behalve robots je ook virtuele robots maken. En wat je hier ziet zijn uh, augmented reality headsets. Dus zo'n ding zet je op en dan uh, zie je een wereld die er niet is. Je ziet de virtuele wereld, maar je ziet ook de gewone wereld. Dus, je, dus... Bent, je bent in een andere uh, wereld? Nee, bijvoorbeeld hier. Hè, ik zet zo'n bril op, ik zet dit ding op. Ja. En dan plotseling dan zie ik gewoon hier uh, Vincent Bijlo tegenover me zitten. Maar hij zit daar, maar hij zit hier. Het is, het is eigenlijk een soort zonneklep, maar dan met, met twee... Uh, ja, hoe zou ik het omschrijven? Ja, het het, Zoeklampjes uh, uh, erop. Of... Het door, maar dit is een oud ding. Hè, dit is, we werken samen met de Kunstacademie in Den Haag, die hebben dit gemaakt. Maar hier zaten twee grote camera's in... En dit is een, uh, uh, ja, een uh, optical see-through, ook reality-system. Er zitten half doorlatende spiegels in, dus je kan gewoon gewone wereld zien. En er zitten LCD-displaytjes hierboven en die spiegelen een virtuele wereld. En die andere, dat is een soort, die vind ik eigenlijk nog nou, mooier, dat, dat is, het is, het een het soort is een soort mooie, mooie verrekijker met, ja. met een kapje erop. Yep. Ja, dat is echt, echt gebaseerd een op Viewmaster. En dat is een, een, een, een, ja, daar zitten nu twee camera's in. Dus dat is video in video. Dus je ziet, met de videocamera zie je de gewone wereld. En je kan video in video mengen. En dan kan je virtuele wereld. Dus dat is eigenlijk een van de dingen in de toekomst. In de toekomst zijn er geen platte tv-schermen meer. Dan zijn, is er ook geen radio. Maar is er is gewoon alleen internetradio, internet tv. En dan komen mensen samen. Hebben zo'n headset op. En die kunnen samen in een 3D-wereld gewoon dingen beleven. En, en die kan dus, Vincent Bijlo kan... Japan zitten, maar die kan dan ook hier ook aan tafel zitten, bijvoorbeeld. Dus, dus, dus je kijkt niet meer naar een talkshow, laat staan dat je heel ouderwets naar de radio luistert, maar, maar je bent ergens aanwezig en, en je kunt elkaar daar ook nou aan ja, ja, In wezen zouden hier allemaal spookmensen kunnen zitten, die gewoon thuis zitten, maar die zitten dan ook in de studio, zeg maar. Die kan je dan ook niet, ja, misschien kun je ze ook een beetje meer zichtbaar maken. Ja, ik zou kunnen zichtbaar maken. Als, ik, als zij thuis zitten en een kamer op hen gericht, dan zou ik al die mensen hier kunnen stoelen kunnen projecteren. En zo. Maar kunnen mensen elkaar dan ook pijn doen, thuis op de bank? Uh, nou ja, maar dan moet je weer, dan ga je nog een stap verder. En dat is zeg maar, daar zijn we ook mee bezig. Dat is dat je een soort zoet aantrekt, een biosuit aantrekt. En dat je gewoon buzzers op je arm hebt, maar die gewoon alles meet van jou. Je fysiologie, je hartslag en dat soort dingen. En ook je emoties, je angst en dat soort dingen. En dan, uh, ja, dan... dan en dan kan je, zou je daarop kunnen reageren dat als je iets stom zet dat je een klap voor je gezicht krijgt of, of dat een buzzer hier gaat of zo. Want, want de mensheid wordt niet mooier in 2033 per definitie. Misschien, misschien wel geavanceerder, maar niet sympathieker. Um, ja, dat weet ik niet. Het zou best kunnen dat we heel veel leren van, van elkaar en hoe het wel moet en hoe het niet moet. En dat we sympathieker worden, omdat het meer uh, terugbetaalt. U zei je kunt ook twee werelden combineren. Dus je bent hier, maar je ziet daarbij nog een, nog een andere wereld. Dus je krijgt de ja. werkelijkheid, maar ook informatie erbij. Ja, je zou bijvoorbeeld robotjes op Mars kunnen laten lopen. En je zou hier, zeg maar, in Utah kunnen lopen met zo'n headset op. En dan is het net alsof jij dat robotje bent op Mars. Dus je kan. Je kan uh... Ze. Dus mevrouw Westerberg ook. hoeft niet meer zelf naar Mars, die stuurt nee, gewoon ze een robot, doet ze, het ja. pak aan. En, en, en dan, dan gaat dan zij lopen ze... en dan loopt die robot die doet precies wat zij doet. Dus dat is, uh... Neemt u daar genoeg mee? Al maar ook als onderzoeker is het wel heel erg handig. Als ik nou bioloog was of geoloog of paleontoloog, dan is dat wel heel ja. erg makkelijk. Ja. Er is alleen één probleem en dat, dat signaal duurt er te lang over. Dus die robots die moeten in zekere zin autonoom zijn en dan komen we op de robots. Die robots moeten zeg maar, een heleboel dingen zelf bedenken. Want als jij voor een ravijn staat, dan zie je dat zeg maar, half uur later pas. is dus die robot ligt er al in. Dus die robot moet zelf ook zeg maar, zijn intelligentie hebben, zijn cognitie hebben... Nou, dan kom je eigenlijk weer van... ja, die robots kan je dus op heel hoog niveau... Uh, zou je ze kunnen aansturen. Maar een, een robot moet zijn eigen intelligentie hebben. Want, want robots doen in principe wat je ze opdraagt. Maar dan moet je dus een robot krijgen die zelf bedenkt... Ik ga, ik ga naar rechts of ik ga naar links. Of, of weet je ja. wat, ik pak dit steentje op. Ja, maar dat kunnen we ook al. Hè. We maken die voetbalrobots. Dus de, de teams van voetbalende robots die zelf voetballen. Dat is ontzettend spannend. Je weet niet wat ze doen. Dat kunnen zoveel toestanden hebben. Maar dat zijn geprogrammeerde robots. Maar robots die in onverwachte situaties komen, die moeten kunnen leren. En dat is wat we echt recent hebben ontdekt. Door reinforcement learning, door belonen en straffen kunnen we robots kunnen we zeg maar dingen laten doen. We stellen ze wat ze moeten doen. Ze vinden zelf uit hoe. Dus Ze een van, zelflerende robot krijg ja, je dan eigenlijk? Ja, en dat, en, en, ja. Maar dan wordt hij ook steeds slimmer als hij zelf leert of ja. eigenlijk zichzelf programmeert. Kan hij dan op een dag ook slimmer worden dan de mens? Uh, ja, goede vraag. Ik denk dat, dat een heleboel dingen. Een heel veel mensen heel dom. Dus je kan. Je bent al gauw een is al gauw is een apparaat slimmer dan een mens in een bepaald dan opzicht. Dan een mens. Ja, maar, maar dan de de gemiddelde mens. Dan de gemiddelde mens. Ja, het zou kunnen zijn dat de gemiddelde robot op een gegeven moment beter wordt dan de gemiddelde mens. Als je daar zeg maar, alle informatie, alle kennis van heel veel mensen in stopt. Net als zeg maar, een gamer. Dus als je een gamer bent, dan duurt het een hele tijd voor je het spelletje uit hebt. En sommige mensen raken nooit aan het eind. Want die, die leren het nooit. Maar er zit, in zo'n game zit geweld. Hoeveel concentratie van allerlei intelligentie van allerlei mensen zit erin. Daar zit je tegen te vechten. Nou, dus Zo'n robot kan ik me voorstellen als hij goed getraind is. Heel goede leraar heeft gehad enzovoort dat je dan een klus hebt om zo'n robot te begrijpen. In 2033 dan bent u een, een man op leeftijd, ja. inmiddels. Wordt u dan bijgestaan in uw dagelijks leven als dan u ligt door een robot? Ja, dat denk ik wel, dat hoop ik wel. Of door robottechnologie, hè. Want een belang... Kijk, zo'n robot zijn, als je in de eenvoudigste vorm... die robots waar wij op mikken, hebben gewoon twee wielen en that's it. En dan misschien een arm en een grijper. Maar dat zijn een, een vijf motoren, dat is niet spannend de elektronica dat je aanstuurt, maar dan komt zeg maar de software en dat is juist zeg maar, die cognitie. Als je weet wat er aan de hand is, hè, dat is met overal in het leven, dan is de oplossing is redelijk eenvoudig. Dus dat weten, dat cognitie, dat is uh, waar we nu aan moeten bouwen en dat gaat steeds verder en verder. Maar wat wilt u van die robot? U, u, u bent oud. U, wilt u een gesprek met de robot of wilt u dat u die, die helpt met dingen? oprapen Omdat uw rug misschien niet meer zo, zo goed is? Of ja, ik, moet u koffie... Wat, wat, wat, wat is uw droomrobot? Nou, ik denk aan mensen... Als je ouder wordt, word je allemaal strammer. Dus dingen van de grond oprapen heb je laten vallen. Of je, dan moet je zeg maar, een beetje op je knieën gaan. En, dan, enzovoort, en weer opkomen. Dus het is handig als iemand wat op kan rapen. Maar verder is het heel vaak zo... dat je raakt verstrooid. Of je weet niet meer wat je moet doen. Dus een, een robot die je... Zeg maar, je agenda bijhoudt, die je verbindt met je, met je mantelzorg, je, je dochter of je zoon of weet ik veel wat. En die en, herinnert van je had een afspraak vandaag bij de dokter, dus je moet nu opstaan, en heb je je bed al, of zullen we samen de afwas doen of zo? is dus zeg maar je motiveren en aan de gang houden. Werkt u al aan die robot als ouderdagsvoorziening? Ja, daar zijn we mee bezig, ja. Ja. Maar, maar ook echt met dat doel dat u, dat ja. u uh, werkt aan een de robot... denk ik, nou ja, dan heb ja. ik die maar vast. Ja, vooralsnog voor hebben we nu een robot dat is bij studenten altijd... de eerste optie is gewoon een biertje uit de koelkast halen. Maar dat gaat al. Dus dat, dus en, en onderscheid maken tussen bier en cola. Dat kunnen we ook al. Dus die robots die kunnen allerlei voorwerpen inleren. En die bootstrappen. Dus dat is dat ze zeg maar, steeds meer... Hè, dus van Ze leren dit voorwerp. We maken dus een curious robot. Een robot moet uh, zeg maar nieuwsgierig zijn en dan kijkt hij... Uh, dat doen vliegen ook. Hè? Dus als je vliegen wil vangen moet je iets nieuws doen. Dan komt hij erop af. Maar je, je, hij kijkt ergens en dan ziet hij dat en dan gaat hij eromheen zitten turen. Net zolang. En dan kan hij het eventueel oppakken en even van alle kanten bekijken. En dan weet hij het. En dan zit hij dat in zijn hele database. Zit hij dat, uh, zeg, geeft hij een plaatsje in een hokje ergens en dan komt hij weer het andere. En dan zijn ja een bikje kolen, en een bikje heineken. Die staan uh, vlak naast elkaar, want die zijn allemaal rond. Alleen de, in zijn is rood, de andere is groen. En dan gaat hij er s'nachts nog eens even over dromen, over nadenken... om alles weer even een beetje goed te ordenen. En dan bouwt hij zo zijn hele wereld van objecten op... En als hij ermee kan manipuleren, dan kan hij ook leren wat hij ermee kan. Dat je niet een glas, zeg maar vol glas, zo... zo... Want, want de meeste mensen ja. doen dat elke dag uit een uh, zeer diep ingesleten automatisme... naar de koelkast ja. lopen en een biertje pakken. Maar ja. voor, voor u is dat eigenlijk best moeilijk als je, het, als je het moet imiteren. Ja, maar als je kijkt, eigenlijk wat wij doen is... we maken uh, robot-baby's van 0 tot 1 jaar. Baby's van 0 tot 1 jaar, die moeten ook van alles leren. Die, in het begin prikken ze ook uh, met een vinger in een oog... Uh, en, en vallen ze achter, een klap achterover, omdat... Probeer echt op te zitten, dat lukt allemaal niet. Dus, dus ja, baby's zijn nieuwsgierig, die gaan van alles uitproberen en op een gegeven moment leren ze al hun bewegingen zo te coördineren dat er iets van terecht komt. En dan straks in 2033 is de, is de baby een behulpzame dertiger die u bijstaat. U blijft ook even bij ons, want ja. zometeen gaan we allemaal pitches voor toekomstplannen beoordelen. Pieter Jonker, dank u wel. Ja, Pieter, uh, uh, we hebben nou een heel verhaal gehoord over, over Mars en over robots en dat soort dingen. Um, uh, lijkt dat je een robot? Ja, een robot die om een grapje slacht, bijvoorbeeld. Oh, ja. Ik noem maar, maar niet wat. voor dat biertje uit de koelkast? Nee, nee joh, dat, dat lukt <laughs> nog wel. Ja, lachband nemen. <laughs> ja, dat kan natuurlijk ook. Uh, Pieter, jij presenteert normaal gesproken Oezo Radio en Labyrinth Radio. Um, wat, um, uh, uh, morgen is Labyrinth Radio op, op uh, Radio 1. Wat zit daarin? Wat ga je doen? Ja, een, een techniek om te zien hoe oud iemand wordt als het noodlot niet toeslaat. Dus hoe oud jouw lichaam van nature uh, zou worden, zeg maar. Daar gaan we morgen over praten. Oké, okay, spannend. Nou ja, uh, maar eerst deze avond nog verder. Zometeen na het journaal zijn we weer terug. Graag tot dan. <lacht>